10 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten blijven gevoelige informatie met Nederland delen. Ook al is het Chinese Huawei betrokken bij de aanleg van het snelle Nederlandse 5G-netwerk. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra in een interview met NRC. Over een week begint de veiling van Nederlandse 5G-frequenties. De Amerikanen zijn tegen het inschakelen van Huawei. Omdat China via de elektronica van dat bedrijf zou kunnen spioneren. Een aantal landen heeft al gehoord dat ze mogelijk geen gevoelige informatie van de Amerikanen meer krijgen. Maar volgens Hoekstra is Nederland een belangrijk informatieknooppunt... en blijft samenwerking bestaan. Vakmond CNV maakt zich zorgen over werknemers... die van hun bedrijf het verzoek krijgen om salaris in te leveren. Bij een peiling onder 1600 leden zei 4% dat ze zo'n verzoek hebben gehad. Het CNV begrijpt dat bedrijven door de coronacrisis in zwaar weer zitten... maar de bond wil desnoods naar de rechter stappen... om salarisverlaging tegen te houden. Voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's snapt dat mensen willen demonstreren... maar zegt dat bepaalde mensen het voor anderen verpesten. Gisteren liep een betoging tegen de coronamaatregelen in Den Haag uit op rellen. 400 mensen onder wie voetbalhooligans werden opgepakt. Een aantal mensen is het echt aan het verstieren voor de rest, zegt Bruls. Televisiereclames leveren geen representatief beeld van de Nederlandse samenleving. Dat concludeert de branchevereniging van communicatieadviseurs, VEA. Uit onderzoek van de VEA blijkt dat niet-witte Nederlanders... zelden een hoofdrol hebben in televisiereclames. En als dat wel het geval is, is hun aandeel beperkt. Volgens de branche komt dat door de vaak weinig diverse teams... waarmee opdrachtgevers en reclamemakers werken. De VEA zegt door de antiracisme-protesten in de VS... met de neus op de feiten te zijn gedrukt...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 weer door. Your boogeyman. I'm your boogeyman van Casey in the Sunshine Band. Zeven uh, minuten over tien. Weer een nieuwe week. Het is Groene bakkenweek, dus ik mag weer een hele week. Uh, tussen tien en twaalf. Uh, uh, het is ook niet zomaar dat ik dit nummer weer eens even van uh, stal haal. Van Casey in the Sunshine Band. Heeft alles uh, te maken met een gedeeld artikel wat uh, ik uh, gisteren geplaatst heb uh, op de sociale media. Een interview met uh, Marion Koopmans. De viroloog die heel erg uh, thuis is in het C-virus. En gelijk, ja hoor, bam! Het gaat meteen helemaal los op mijn profiel. Want uh, de boodschapper heeft het uh, gedaan. En waar het mij om gaat is eigenlijk maar één ding wat ik uh, hier uh, uit opmaak. Want er waren uh, treffende uh, overeenkomsten met de achtertuin waarin wij leven. Kijk nou eens gewoon naar de konijnenstand. Als die te groot is en te, te veel, dan, uh, ja, dan komt er een virus. En dan uh, worden al die konijnen op een gegeven moment, uh, ja, die, die, die verdwijnen dan. Dus uh, gaan we dat even naar het grotere geheel uh, trekken. En dan zie je gewoon, en dat is ook min of meer wat Koopmans zegt in het artikel... dat uh, er, er behoorlijk wat uh, vergelijkingen zijn als het gaat om uh, bevolkingsomvang. En uh, dan nemen de kansen op uh, bepaalde infecties en virussen natuurlijk ook toe. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Daar ging het mij om. Uh, het was meer de metafoor uh, tussen de konijnen en de mensen in dit uh, verhaal. Meer niet, en gelijk jou ja hoor, natuurlijk. Ik was er wel bang voor. 73 opmerkingen, maar liefst bij die posting. En uh, één keer is het uh, artikel gedeeld. Nou ja, oké, okay. dat zegt al genoeg. Uh, als je wetenschapper bent, dan ben je dus ook uh, in dit land de kop van je net als de bestuurder. Dus uh, ik uh, ga het uh, maar verder uh, er weinig over hebben. Uh, straks hebben uh, we al nog een bestuurder in, uh, in de uitzending. En dat is uh, de burgemeester zelf. Want uh, ja, hij is de enige bestuurder in dit dorp nog steeds. Uh, er is uh, wel uh, licht aan de horizon. Want als het goed is, gaan volgende week dinsdag uh, weer een aantal wethouders... Uh, weer. Uh, begroeten in dit dorp. Dat zijn uh, in ieder geval, waar, naar alle waarschijnlijkheid, Ellen Verheij en uh, Gertjan Bluis, die komen gewoon weer terug. Dus dan uh, is er ook een eind aan uh, de alleenheerschappij, zoals uh, Erik van den Burg dat afgelopen zaterdag heeft uh, genoemd, uh, van de burgemeester ten einde. Dus dat uh, straks om kwart over elf. En uh, daarvoor hebben we ook nog iets uh, belangrijks. ook heel uh, interessant, want uh, afgelopen week uh, ging de Statenfractie van het Forum voor Democratie, of Forum voor Democratie moet ik eigenlijk zeggen, die hadden een, uh, een voorstel ingediend om uh, referenda ook digitaal in te kunnen laten dienen. Dus dat betekent dat je via het internet uh, iets uh, ja, kunt, uh, gedaan kunt krijgen via een referendum. Daar hebben zij zich hard uh, voor gemaakt. En Statenlid, maar ook voormalig radiocollega Joyce Pastahau. Die gaat daar het een en ander over vertellen. Dat gebeurt straks rond kwart voor elf. Over de beweegredenen. Wat kan je ermee en al dat soort dingen meer. Dat uh, zal je straks om kwart voor elf gaan horen. Dat, dat is dan eigenlijk een beetje ook de twee afwijkende informatieve dingen in dit programma. We hebben natuurlijk ook nog... Zoals gebruikelijk om half elf het nieuwsoverzicht met uh, Jelmer. En om half twaalf het nieuws bekeken door de bril van Mick Boskamp. Dus dat uh, zijn uh, de andere onderdelen in dit, uh, in dit programma van vandaag. Dan gaan we ook uh, gewoon uh, muziek draaien, lijkt mij. Want dat, uh, daar zijn we wel aan toe. Stolen Moments van Joël Goursharan. Want het wordt namelijk heel erg warm deze week. Dus we moeten ons een beetje inhouden. with everything.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 Next to me I am to be the witness to the ultimate test of Sarah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 Dat was een Murray Head met uh, One Night in Bangkok. Het kwam uit een, uh, geloof ik, uit een uh, musical. Chess in die Mijn. Dat uh, ook de twee... ...vrienden van ABBA uh, daarbij uh, mee te maken hadden. Tenminste, sowieso één. Benny Andersson had er uh, volgens mij iets uh, mee van doen met, dat, uh, met die musical. En uh, Murray Head uh, vo voerde hem uit. Dus dat uh, weet ik dan nog wel over dit uh, nummer uit uh, het midden van de jaren 80. Nou, afgelopen zaterdag had uh, Roy Dongen in Goedemorgen Zandvoort... ...een gesprek met uh, de formateur Erik van den Burg... Daar heb ik een uh, compilatie van gemaakt. Want ik dacht, ja, ik moet ook een stukje schrijven voor de, voor de website van deze lokale omroep. Want ik denk, van, dan moeten een aantal van die quotes moeten erin. Maar ik was zo lekker bezig dat ik denk, nou, dan kan ik er ook nog wel een samenvatting van maken. van het uh, gesprek wat uh, Roy Domme heeft uh, gevoerd. En daar heb ik dus uh, ja, eigenlijk uh, de hoogtepunten uit uh, gehaald. En dat ga je nu horen. Op vrijdagavond is er een nieuw principeakkoord bereikt. over de vorming van een nieuwe coalitie in Zandvoort.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 het meest belang bij. Uh, en daar hebben we er ook goed over gesproken met elkaar. Ja, en dat was uh, Erik van den Burg... afgelopen zaterdag uh, in uh, Goedemorgen Zandvoort... waar ik dan dus een samenvatting uh, van gemaakt heb. Ja, Bleek, er bleken allemaal hele mooie one-liners en quotes. Nou ja, one-liners. Sowieso quotes in te zitten. Waarvan ik denk, nou, daar, daar kan je wat mee. En dan hoef je niet het hele interview te luisteren. Hoewel, dat kan je straks wel doen. Want om twaalf uur volgt nog de herhaling van Goedemorgens antwoord. En dan zit het volledige interview, wat Roy Dongen erin. En dan kan je dat nog terug beluisteren. Dus dat kan je straks allemaal beluisteren. Nu is er weer tijd even voor Nederlandstalig werk. Ik ga voor het telefoongesprek doen, omdat ik anders gewoon niet helemaal lekker uitkom rond het half uur met, met die Nederlandstalige nummers. En dat is natuurlijk deze van hier de spanning die ik regelmatig hier draai bij dit programma. En het nummer dat heet Zaternacht over de stilte in de stad nadat al die maatregelen zijn afgekondigd. Deze stad, ze wacht op iemand die door haar heen loopt verkeerslicht wacht op iemand die doorhoudt. Deze kroeg, ze wacht op iemand die door haar heen komt. met Van piekeren destijds. Dat gebeurde eind van het afgelopen jaar. Dan hadden ze echt een kerstnummer gemaakt. Zij heet Iris Penning. En dit was een eigen nummer wat ze gemaakt heeft. En dat ging over de stilte in de stad. En dan geloof ik dat dat min of meer Eindhoven is. Want daar komt ze ongeveer geloof ik vandaan. Zaternacht. Het is half elf precies. Dus wordt het hoog tijd om het nieuws door te nemen met Jelmo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, want uh, er is denk ik wel het een en ander weer gebeurd uh, dit weekend. Ja, oh? zeker. Uh, natuurlijk de witte rook van afgelopen zaterdag, die haal ik zeker ook nog even aan. Maar ik begin met iets anders. Mm -hmm. En uh, dat is dat vanaf het strand uh, duidelijk zichtbaar uh, er al enige tijd tientallen tankers voor anker liggen. En uh, volgens de Amsterdamse havendienst is er uh, sprake van een file... die het gevolg is van een combinatie van factoren die... Uh, Indirect voortvloeien uit de coronacrisis. Uh, op internet staan berichten dat de schepen werkloos zijn... als gevolg van de stilgevallen wereldhandel. Maar er is nog veel meer aan de hand uh, met de schepen voor de Zandvoortse kust. Hm? Olietankers en ook bulkcarriers gaan in de regel op weg... nog voordat de lading is verkocht. En uh, de tankers die nu voor de kust liggen... kunnen in principe hun lading wel kwijt, maar niet voor de gewenste prijs. Dus vandaar de stilgevallen tankers en carriers... Uh, voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust liggen inmiddels al acht clusters met vooral wachtende tankers. In tegenstelling tot de bulk hebben tankers het voordeel dat aardolie vele miljoenen jaren oud is en dus voorlopig niet zal bederven. Bedrijven die offshore services verlenen hebben inmiddels hun handen vol aan het bevoorraden en andere hand-, uh, andere hand en spandiensten. Dus uh, die ontwikkelingen die volgen we ook zeker de gedurende week nog op de voet. Ja. Hm. Dat is natuurlijk best wel opmerkelijk, hè? Uh, ja, ja, nou ja, goed, uh, het, het, het, het kan. Wat jij aanhaalt, het is een, een plausibele verklaring... waarom die boten daar voor de, voor de kust liggen. Maar goed, uh, we, gaan, uh, we gaan het meemaken in dat, in dat opzicht. Uh, volgende, uh, ja. wat jou is opgevallen. Ja, zeker, de witte rook. De witte rook, ja. ja. Na, namelijk dat ruim een maand nadat de drie wethouders van Stanford zijn opgestapt... kan er eindelijk een nieuw college worden gevormd... Hmm. Onder leiding van formateur Erik van den Burg is er een principe coalitieakkoord bereikt tussen VVD, CDA, D66, GBZ en Partij van de Arbeid. De drie grootste van deze vijf gaan een wethouder leveren. Dat betekent dat PVDA en GBZ uh, geen wethouder naar voren schuiven. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, PVDA en GBZ hebben de afgelopen weken onder leiding van de formateur van de Burg gesprekken gevoerd over wat er nodig is voor Zandvoort. en dan uh, natuurlijk vooral voor de resterende bestuursperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hm. Afgelopen vrijdag hebben de vijf partijen het uh, akkoord bereikt en met dit akkoord is stevens overeengekomen dat uh, inderdaad de drie grootste partijen CDA, D66 en VVD hun wethouder gaan leveren uh, en wat ook wel goed nieuws is om te vertellen is dat in elk geval, uh, wat we ook al een beetje verwachten, dat Ellen Verheij van de VVD en Gert-Jan van CDA terugkeren op hun positie. Wie namens D66 de wethouderspositie gaat invullen is nog niet bekend. Uh, de portefeuilleverdeling wordt naar verwachting in de loop van komende week naar buiten gebracht. Uh, dus dat houden we dan ook zeker in de gaten. En uh, over het principeakkoord, die wordt momenteel op details uitgewerkt. En uh, ook eind deze week uh, wordt er dan een definitief coalitieakkoord uh, gepresenteerd. Uh, waarna eindelijk uh, Zandvoort weer op een normale manier bestuurd kan worden. Ja, uh, Van den Burg uh, die, uh, die zegt dat ook, heeft dat ook gezegd uh, zaterdag in uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat die ja. uh, woensdag of donderdag, dus dat, uh, dat is uh, overmorgen en anders donderdag. Dat uh, dan het uh, helemaal uh, rond is. Uh, en op die, een van die twee dagen zal ik hem ook uh, nog eventjes uh, de uitzending proberen in uh, te halen. Dus dat uh, zal dan... Dan zijn. Maar goed, uh, dit uh, verhaal kunnen we dan uh, ook afsluiten. Uh, bijna, want uh, straks in het uh, komende uur zal David Molenburg ook nog uh, wat, uh, wat vertellen... over uh, uh, ja, zijn ervaring als enige bestuurder van dit dorp. Ja, ja, okay. dus, ja. Um, Dan heb ik nog een beetje het uh, korte nieuws, zeg maar, wat ja, er, ja. afgelopen weekend... Uh, namelijk dat aan het uh, eind van vrijdagmiddag... Uh, een een toerist uh, met haar fiets uh, onderuit is gegaan uh, op de zeeweg mm -hmm. richting Overveen. Uh, ambulance, het was een toerist uit Duitsland en ambulance en politie moesten ter plaatse komen om hulp te verlenen. Uh, ambulancebroeders hebben de vrouw nagekeken en na een medische check bleek de vrouw er geen verwonding aan overgehouden te hebben. Uh, uh, niet zozeer dat ze mee moest naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Uh, de vrouw uh, kon vervolgens haar weg weer vervolgen. Maar dus even schrikken voor die toeristen op de zeeweg uh -huh. afgelopen vrijdag. Uh -huh. uh, dan uh, ook dit weekend dat uh, Sanford uh, de blokkervestiging weer terug heeft. Want namelijk zaterdagmorgen om 9 uur werd de winkel in de Haltestraat op een zeer vrolijke wijze weer geopend. Het blokkerpersoneel uh, uh, uh, maakte er een feestje van met oranje ballonnen, versierde ingang en uh, veel gezelligheid. Uh, de eerste klanten stonden buiten al voor negen uh, in de rij om de nieuwe blokker te gaan ervaren. En ook de eerste koopjes te gaan scoren. De eerste reacties waren allemaal uh, zeer positief. En vooral zijn mensen blij dat hij terug is in Zandvoort. Want dat was de afgelopen paar jaar dat hij uh, ontbrak. Toch wel een groot gemis. Uh, op het Badhuisplein staat van de, uh, sta, stond afgelopen zaterdag ook ter promotie van de nieuwe vestiging een uh, omgebouwde SRV-wagen... ...met typische blokkerspulletjes... Ja. ...en uh, om de bezoekers erop te attenderen... ...dat in Zandvoort weer een blokker is gevestigd... ...dus... Uh nou, hartstikke leuk. Ja, de foto's van bewoner George Brouwer. Die, die hebben we kunnen zien. Want die heeft hij vanaf zijn balkon genomen. Je kon ook echt letterlijk ja. zien wat daar gebeurde. met die, met die SRV-wagen. Ja, dat die is. Ja, dat, ja, maar dat doet hij regelmatig. Dus, en dan voedt hij ons. Dus bij deze was hij wel heel relevant. voor, voor ons. Want ja. ja, je hebt het erover. Dus je kunt het zien op verschillende groepen. op de sociale media, op Facebook. Daar zijn de foto's van, die van George Brouwer. Gemaakt vanaf ze boekel. Nog één of ja, zijn we er dan? Ja, we sluiten even af met het weer. Hm? Want uh, na vorige week toch wel een beetje wisselvallig met uh, ook wel veel regen en bewolking, het begint vanaf vandaag een zeer droge en maar vooral warme periode. Hm? Uh, dat staat op de website van Weer Online. Door een westenwind is de temperatuur uh, vandaag tussen de 19 en 24 graden. En dat kan de komende dagen uh, oplopen tot zo'n 24 tot zelfs 28 graden op woensdag. Uh, aan de kust blijft het uh, iets koeler. Uh, dus voor ons uh, uh, draait de temper temperatuur rond de 25 graden. Uh, Echter tropisch warm wordt het richting de donderdag en vrijdag. Hm? Dan kunnen de temperaturen uiteenlopen tussen de 26 en zelfs 32 graden. Maar dat is hoogst uitzonderlijk. Hm? Uh, de wind uh, is... Uh, Matig en uh, ook uh, geen neerslag inderdaad. Een vrij droge periode gaan we tegemoet uh, met veel zon. En uh, ja, dus dat wordt uh, denk ik weer de komende week. <laughs> we, we gaan het meemaken in ieder geval. Dank ja. voor zover. We gaan uh, verder met uh, de muziek hier. L.S. is dit...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 my eyes, this is the moment, the end of goodbye. Fischer Z was de band. The Worker heette het nummer wat ze in 79... Oh ja, rond 79 hebben uitgebracht. En als ik aan Fischer denk, denk ik aan die andere man. Die Paper Fischer. Die ik ook nog wel eens tref tijdens de avonden van de Roep Akna woord. Dan is het rock Roll. Maar goed, dit is niet echt de Rock'n'Roll. Um, ik ga eens even... Dat vind ik altijd wel leuk. Eerst praten met een voormalig radio-collega. Goedemorgen, Joyce.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 Ja, iets in die trant. En, en zij merken ook steeds van... oh, dat zijn toch wel hele goede en, en slimme mensen... bij dat goede... <lacht> oh, daar kunnen we wel mee samenwerken. ja Dus, dus, dus, dus er is toch wel degelijk iets... van, van constructieve gesprekken... die er met, met jou... en met misschien met je medestatenleden... Uh, van, van de fractie worden gevoerd. Ja, dat... Dus, ja, dus, dus, dus uh, op sommige gebieden is dat, uh, is dat wel mogelijk. Maar uh -huh. uh, nogmaals, zo'n zo coalitie zit natuurlijk ook gewoon heel erg dicht. Hè. Uh -huh. en, en je blijft een oppositiepartij. En uh, dat je zo'n toezegging krijgt. Of dat je een motie aangenomen krijgt als uh -huh. oppositiepartij. Uh -huh. En dat, dat blijft gewoon echt een, iets heel bijzonders. Ja. Want dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak. Terug weer even naar dat referendum. Is dat ook eigenlijk meteen uh, dat je daar ook respect mee hebt afgedwongen bij die andere partijen? Dat, dat jullie dus eigenlijk de moed hebben gehad om dit... Uh,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 en ook na die verkiezingen toch in provinciale staten terechtkomen mm. dat zijn onderwerpen waar um, je als inwoner van het Holland niet voor gekozen hebt mm. nou, en dan is het heel goed om uh, de mogelijkheid te hebben om aan noodrem te kunnen trekken ja. en we kunnen zeggen als inwoner van het Holland hé, hey, maar wacht even, hier heb ik niet voor gestemd, uh, dit is niet de bedoeling uh, ik wil nu een raad gaan geven aan uh, deze bestuurslaag want dit is niet hoe het zou moeten gaan en uh, dat is wat zo'n raadgevend referendum hem ook heel mooi kan doen uh, in deze provincie. Uh, je zegt... en, en... Ja, ja, ja, wat ja, Het zeggen? voordeel is ook, kijk, als je als je gaat stemmen, hè, een keer in vier jaar hier in provinciale staten, het is al een vrij onbekende bestuurslaag, mm -hmm. dan um, ja, je weet eigenlijk.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 en volgens mij ook natuurleefbaarheid en gezondheid. En zal het gaan om de leefbaarheid... onder andere in combinatie met Tata Steel... Uh, ruimte, wonen en klimaat... zal ook weer een concept van die regio- energie energiestrategie... zal weer uh, op de agenda staan. Dus er zijn best wel onderwerpen... die, uh, ja, die voor heel veel inwoners uh, enorme impact hebben. En ik denk nogmaals, Jaap, dat het heel goed is... om uh, af en toe wat meer aandacht uh, aan, uh, aan de provincie uh, te schenken. Dank je wel, Ja, ik, ik kom zeker bij je terug nog. Dus dat, uh, gaat, uh, dat gaat echt nog wel gebeuren. Gebeuren in de toekomst. Mooi! Ja, nou, uh, tot aan het nieuws uh, gaan we Matthias Bastard draaien met Pies